Het NOS-journaal door Megens. De Nederlandse regering gaat excuses aanbieden... voor het bloedbad in het dorp Ravagedeh op Java in 1947. De Nederlandse ambassadeur zal de excuses vrijdag... namens de regering aanbieden. Volgens minister Rosenthal is het een passend gebaar. Eind 1947 vielen Nederlandse militairen Ravagedeh binnen... op zoek naar onafhankelijkheidstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten... Twee maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag... dat Nederland zeven weduwen van slachtoffers een schadevergoeding moet betalen. Inmiddels wordt er met nabestaanden gesproken over een schikking. De gemeente Heerlen bekijkt vandaag of winkeliers van winkelcentrum het loon... en hun personeel in aanmerking komen voor deeltijd WW. Vanwege de verzakte parkeergarage onder het winkelcentrum... hebben tientallen ondernemers hun zaak voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Om 12 uur vanmiddag moet de Vereniging van Eigenaren... een sloopplan klaar hebben voor een deel van het winkelcentrum.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 Volgens de Utrecht-supporters is het de schuld van de burgemeester dat Utrecht-fans na de wedstrijd agenten aanvielen. Ze vinden dat Wolfsen het Twente-vak meteen had moeten laten ontruimen. Maar volgens de burgemeester kon dat niet. Ja, dat kan alleen als je een ter hebt en je kunt het vak alleen schoonvegen... als die supporters ook veilig naar de bus kunnen en dan die bussen veilig uh, Utrecht kunnen verlaten... Daar heb je een bepaalde politiecapaciteit voor nodig. Uh, dat, was op dat, moment niet, uh, niet, dat kon op dat moment niet. En dan is het onverantwoord om het vak uh, leeg te halen. Uh, dat zijn steeds afwegingen die je moet nemen. De mensen zijn aan het veiligst in het vak zelf. Er was geen ME ter plaats, omdat de wedstrijd was ingeschat als een met een gemiddeld risico. In Bon begint rond deze tijd een internationale bijeenkomst over de toekomst van Afghanistan. Het is precies tien jaar na de eerste conferentie toen plannen werden gemaakt om het land te ontwikkelen.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 Het weer buien, sommige met natte sneeuw, vooral in het noorden van het land. Het zuiden maakt de meeste kans op zon. De westenwind is stevig en het wordt 6 of 7 graden. Vanavond, vannacht en ook morgen blijven de buien aanhouden... en het blijft ook stevig waaien. Ah, en weer bij de verkeersinformatie. Vielen nog op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort... na een ongeluk met een vrachtauto tussen Kootwijk en Voorthuizen 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De keer kan beter omrijden vanaf knooppunt Beekbergen... En kan dan omrijden via de A50, de A12 en de A30. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Soeterwoude nog 4 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam, 9 kilometer voor de afrit Berkel en Rode Reis. De nasleep van een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. En tenslotte de A28 zolle utrecht bij Leusden 4 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Met biologische landbouw ban je de honger niet uit, zegt afminister Gerda Verburg touwtrekken om de geroofde spullen van Gaddafi in Nederland? Waarom wordt er, ondanks al het nieuws over resistente bacteriën... niet in nieuwe antibiotica geïnvesteerd? De commerciële opbrengst voor de farmaceutische industrie is uh, beperkt. En de ochtendumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Alleen met nieuwe landbouwtechnieken kan de wereld hongersnoden in de toekomst voorkomen, zegt Gerda Verburg. Permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. En ze reageert op een oproep van LTO Nederland dat vrijdag uh, de noodzaak van grootschalige landbouw benadrukte. Mevrouw Verburg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de consument wil het alleen niet meer, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik beperk me niet tot de discussie in Nederland. Uh, maar het gaat mij om het uitbannen van de, van de honger in de wereld. En dan stel ik vast dat er voldoende landbouwgrond in uh, gebruik is op dit moment. En dat we een methode hebben van meer produceren met minder verbruik van milieu, water, uitgangsmateriaal, kunstmest en al dat soort uh, dingen. Om uh, de honger ook echt tot uh, het verleden te laten horen. Maar pleit u dan om de hele wereld vol te bouwen met megastallen? Ik heb het helemaal niet over meegestallen. Dat is een discussie die laat ik graag aan de Nederlandse politiek over. Het gaat er mij om dat um, we uh, op dit moment dat we bezig zijn uh, officieel om de honger uit te bannen. En um, ik moet vaststellen dat de mensen met, het aantal mensen met honger alleen maar toeneemt. Ja. Dan zijn er methoden om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel wordt uh, geproduceerd. Hoe dan? Maar nou, door uh, bijvoorbeeld uh, een aantal boerenprincipes die elke Nederlandse boer kent toe te passen. Kijken wanneer je het beste kunt zaaien, wat het beste uitgangsmateriaal is, wanneer je moet beregenen, hoe uh, je water op kunt vangen, hè, want ook in, in landen in Afrika is het, is het regentijd. Ik was vorige week in Kenia en daar regent het heel stevig, maar als je dat water niet opvangt um, en niet een beetje managt om het later ook te kunnen gebruiken, dan heb je, twee, uh, heb je twee dingen die niet goed zijn. In de eerste plaats spoelt het dan zo hard dat de vruchtbare bodemlaag of de vruchtbare bovenlaag van je grond uh, van je land wegspoelt. En in de tweede plaats, ja, als het dan 14 dagen weer droog is, heb je geen water meer. Nou, dat is van cruciaal belang. En als we dat met elkaar bereiken, meer produceren door minder te verbruiken. En een aantal boerenprincipes toepassen... dan is het mogelijk om de honger echt op te lossen. Maar er is veel politieke wil ook voor nodig. Ja, En de vleesproductie dan? Nou, dat, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Daarvoor geldt dat je je grasland zodanig moet beheren dat het niet overbegraasd wordt. Uh, daarvoor moet je zorgen dat je dieren dan, als het nodig is, ook nog iets anders uh, te eten krijgen. Nou, dat ga je bij de buren kopen, of dat ga je een, uh, in een andere provincie uh, van je land uh, kopen, of misschien in het buitenland, maar dat hangt ervan af waar de markten ontstaan en hoe de markten ontstaan. Ja. En dat is ook een van de problemen. Veel boeren, kleine boeren in Afrika, die willen wel leveren, maar maar er ligt geen weg van hen naar de, um, uh, naar de melkfabriek, zal ik maar even huiselijk zeggen. Of naar de um, fabriek die hun meel en hun, uh, hun tarwe verwerkt, of ja. hun uh, tef. Ja. Maar goed, uh, tegelijkertijd, ik zei het net al... is er uh, bij de consumenten een omgekeerde discussie aan de gang. En dat is niet alleen in Nederland. Dat is ook in Frankrijk, dat is in Oostenrijk, dat is in Zwitserland. geloof zelfs ook in Duitsland namelijk. Dat mensen biologisch willen gaan eten. Geen rommel meer in hun eten hebben, willen hebben. Geen antibiotica toegevoegd willen hebben. Geen megastallen willen hebben. En gewoon weer dicht bij huis geproduceerd voedsel willen eten. Ja, kijk, mensen willen graag, uh, graag lekker eten. En mensen willen graag duurzaam eten. Gezond en, eten? Daar ben ik een gezond eten. Ja, maar dat heeft uh, ook alles met duurzaam. Te maken. En dat kan ook uh, door die zaken toe te passen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan alleen in moet zetten op uh, biologisch. Dat zijn van die kleine uh, deeldiscussies... die op zichzelf een heel, veel, heel veel emoties kunnen, kunnen um, opleveren... maar die uiteindelijk het probleem niet oplossen. Ja, mevrouw Wat Verburg, de hele supermarkten op? in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland... en trouwens ook tegenwoordig steeds meer in Nederland... ik geloof dat aandeels, uh, biologische producten in die supermarkten... met 40% is toegenomen, liggen vol met die spullen... Dus het is geen deeldiscussie meer. Ja, het is wel een deeldiscussie, uh, vind ik. Maar dat, uh, u, mag, u mag daar natuurlijk uw eigen mening over hebben. Nou, Het gaat Kijk, niet om mijn ik mening. Dat... Ik, probeer, uh, ja. ik probeer u met, uh, met feiten... Ja. Ja, ja, nee, nee, nee. Maar goed, we zetten even onze eigen mening opzij. En dan, ja, zien we dat in de, de, dan zien we dat in Nederland en in ook een aantal andere Europese landen... boeren al bezig zijn om duurzamer te produceren. Dat is niet alleen biologisch, daar zijn ook andere mogelijkheden voor. Ja. Dus uh, uh, laten we zeggen via mestverwerking, organische mest uh, gebruiken... via precisieland. ...zorgen dat je uh, niet meer uitgangsmateriaal uh, toevoegt aan je land dan nodig is... ...zodat het niet uitspoelt. En dan heb je ook beter oppervlaktewater. Ja. Je uh, hebt minder emissies enzovoort. Dat zijn allemaal vormen van duurzamere landbouw. Dat ja. kan in Europa. Daar zijn boeren hard mee bezig. En als uh, consumenten zoals u en ik daar dan ook nog een betere prijs voor willen betalen... ...dan hebben we een win-win situatie. Dan wordt het klimaat er ook direct beter van. Ja. En dat zijn ook zaken die in Afrika kunnen worden toegepast. Ja. Maar nu pleiten om alleen nog maar toe te staan dat de biologische landbouw plaatsvindt, dat uh, vergroot de honger in de wereld, omdat dat veel extensiever is dan uh, de intensieve landbouw, die ook duurzamer kan zijn, maar die voldoende voedsel oplevert voor alle mensen in de wereld. Ja. En bovendien hebben we dan nog meer dierziekten, want, ik geef maar even het voorbeeld van uh, kippen die buiten lopen, die lopen een, een, een hoger risico als ze uh, erg verspreid lopen buiten op, uh, uh, op uh, de kippenpest dan, uh, um, dan andere kippen. Ja. Dus daar moet je ook nog een beetje rekening mee houden, ja. dat je ook nog invloeden van buiten hebt, die ja. je dan minder plezierig vindt, ook als, als boer. Maar goed, tegelijkertijd heeft uw eigen Wereldvoedselorganisatie ook alarmerende cijfers de wereld ingestuurd over uh, de landbouw uh, en de stand van die landbouw en ook het, het gebruik van landbouwgrond bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een kwart van alle landbouwgrond op aarde is uitgeput. Ja. Een van de risicogebieden is West-Europa. Maakt u zich eigenlijk zorgen over de voedsel Voedselzekerheid uh, van West-Europa? Natuurlijk. Ik maak me zorgen over de totale voedselzekerheid. Uh, ook hier? Uh, niet, ja, nou niet zozeer in, uh, in West-Europa. Ik vind dat in West-Europa en trouwens in heel Europa... dat daar uh, uh, zodanig geïnvesteerd wordt in, uh, in goed landbouwbeleid... dat en innovatie en verduurzaming ook worden gestimuleerd. Maar... We zijn natuurlijk in Europa geen eiland. We hebben een grotere verantwoordelijkheid. Ook als Europa in de wereld. En ik vanuit mijn positie hierbij in Rome bij de FAO. Voor de hele wereld. En dan denk ik. We zullen in de hele wereld moeten investeren in de kwaliteit van, van landbouwgrond. We zullen moeten zorgen dat, die, dat er een einde komt aan het, aan het overbegrazen. We zullen moeten investeren in de kwaliteit van, van grond. Dat kan allemaal. Dat staat ook in de rapporten. We hebben in Nederland heel veel goede uh, ondernemers. We hebben heel veel uh, zaadproducenten die, die geweldig werk kunnen leveren. We hebben een, uh, bij Wageningen hebben we uh, companies, hebben we bedrijven zitten die um, heel veel verstand hebben van bodems en die dus ook aan bodemverrijking kunnen doen op een natuurlijke manier. En dan denk ik, laten we de handen in elkaar slaan, laten we de doelen in de gaten houden, investeren in boeren. Dat hebben we ook veel te lang niet gedaan. Twintig jaar lang is er niet in de agrarische sector geïnvesteerd in de, in de landbouw. Um, we weten dat daardoor de honger alleen maar groter wordt en de problemen worden daardoor alleen maar groter. Het is mogelijk om landbouw, voedselproductie en klimaat op een goede manier met elkaar te verbinden. Doe dat, uh, denk oplossingsgericht, en dan is er meer mogelijkheden dan heel veel pessimisten denken. Gerda Verburg, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Test, test. Vijf jonge radiomakers. Alles was plakt, het is zweten. Eén kans. En Een beetje voor dikke koel. En um, wat deed u dan? Zijn het blijvertjes? <laughs> Waarom niet? Oordeel zelf. Wij hebben nu misschien wel wat te vroege Piet. Deze week in Goedemorgen Nederland, de masterclass. Was dat het? Dit is het. Oké. Okay. <laughs> Eerder ja, dit jaar, dames en heren, zonder we reportages uit van de jonge radiomakers... in het kader van de Dirk van Egmond Masterclass Radioverslaggeving. En nu het einde van het jaar nadert, herhalen we er deze week vier. Steeds vaker lijken bacteriën resistent tegen behandeling met antibiotica. Maar waarom wordt er dan niet in nieuwe geneesmiddelen geïnvesteerd? Jules van der Leeuw duikt het lab in op zoek naar het antwoord. Wat voor kweekje heb je? Gram negatief stevig. Maar is dat kolie of een klepsille? Dat is kolie. Dat weten ze omdat ze aan de plaat ruikt. Officieel mag dat niet meer. Dat de veiligheid. Maar de echte laboranten die doen dat. Die ruiken gewoon en dan weten ze al wat het is. In het lab van Mark Bonten in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht wordt onderzoek gedaan naar bacteriën en hoe deze te bestrijden. Een race tegen de klok. We zien wel dat we aan het eind van de rit van zeg maar de hele lijn antibiotica die we hebben dat we het einde daarvan uh, nu toch wel naderen. En dat we nu wel, uh, zeker de komende jaren zullen gaan zien... voorspel ik dat we af en toe echt in de problemen komen. Er zijn EHEC-bacteriën gevonden. De bacterie maakt steeds meer slachtoffers. Mogelijk zijn zo'n 1800 mensen die in het ziekenhuis in Rotterdam hebben gelegen... besmet met multiresistente bacteriën. De ervaring van epidemioloog Mark Bonten werd door het Maastad ziekenhuis ingeroepen om de crisis te bezweren. Maar waar komen de resistente bacteriën eigenlijk vandaan? Nou, wat we zien is uh, bij een bepaalde groep bacteriën dat er wereldwijd nu een snelle toename optreedt van uh, resistentie. Die, die worden vooral in ziekenhuizen gezien, maar ook buiten het ziekenhuis. En daar hebben we nog steeds geen goede verklaring voor hoe dat nou zo komt. En wat we de laatste tijd ook in Nederlandse ziekenhuizen gezien hebben en gehoord hebben, zijn vooral die bacteriën. Dat heette de zogenaamde ESBL-bacteriën en de OXA-bacteriën uit het Maastad ziekenhuis is ook zo'n bacterie. Dat zal zeker te maken hebben met, uh, met het antibioticumgebruik wereldwijd binnen en buiten ziekenhuizen bij mensen en bij dieren. Maar de echte precieze verklaring daarvoor die hebben we nog niet. Met de huidige uh, nieuwe uh, infecties komt er een tekort aan uh, uh, beschikbare actieve antibiotica. Er ontstaat resistentie. Zegt arts en hoogleraar infectieziekte Andy Hoepelman. Dat is een dagelijkse uh, probleem wat wij op de afdeling ook zien. Kunnen we deze patiënt nog behandelen met, uh, met, met de huidige beschikbare antibiotica? Dus dat is een probleem op dit moment. Waarom zijn er dan nog geen nieuwe antibiotica? Mark het maken van antibiotica, het verder ontwikkelen van uh, nieuwe antibiotica... of zeg maar producten die tot een nieuw antibioticum zouden kunnen leiden... dat dat geen lucratieve business meer is. Uh, de grote bedrijven hebben hun koersen verlegd... richten zich op andere uh, medicijnen... en dat heeft eigenlijk tot een, zeg maar, het, het stopvallen van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica geleid. Dat ziet ook hoogleraar en die man. En antibiotica die worden gelukkig voor de patiënt nou eenmaal niet levenslang gebruikt, maar ja, zeven tien dagen. En dus de de commerciële opbrengst voor de farmaceutische industrie is eh, dan beperkt. En men kiest, heeft dus gekozen in de afgelopen jaren voor uh, uh, ontwikkeling op het gebied van uh, met name chronische ziekte. Middelen tegen hoge bloeddruk, middelen tegen suikerziekte. Dat is veel, uh, uh, uh, veel commercieel, veel interessanter voor farmaceutische industrieën. Zowel uh, GlaxoSmithKline als andere innovatieve farmaceutische bedrijven... maar ook de overheid, die hebben gedacht dat er voldoende arsenaal was... om bacteriële infecties te bestrijden. Zegt Saskia Doornweert van GlaxoSmithKline... één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. We zijn nu inmiddels ingehaald door de feiten. Want uh, ja, bacteriële resistentie is een groot probleem aan het worden. En wat je dus nu ziet, is dat er een nieuwe medische behoefte is ontstaan... Uh, aan, naar, naar nieuwe klassen van antibiotica. Dus dat is de reden dat een jaar of vijf, zes geleden Klein er weer volop is ingesprongen. Wat zijn de kosten van een nieuw te ontwikkelen antibioticum? De gemiddelde kosten voor het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel... bedragen tussen de 800 miljoen en 1 miljard euro. Stel je voor dat het allemaal goed gaat en alles gaat naar verwachting... dan duurt het gemiddeld 10 tot 12 jaar voordat een geneesmiddel op de markt komt. Ik weet niet of we daarop kunnen wachten. Ik weet ook niet of we dat kunnen versnellen zegt hoogleraar Mark Bonten. En De ontwikkelingsperiode gaat uit van dat we dus nu zeg maar, uh, kandidaatgeneesmiddelen hebben... die aan het begin van die periode staan. Ik, ik weet niet of dat zo is. Dus als dat niet zo is, dan moeten we eerst wachten daarop. En vanaf dan 10 tot 12 jaar gaan tellen, zou het nog wel eens veel langer kunnen zijn. Ik vrees dat we voor die tijd wel echte problemen hebben. Zijn collega Andy Hoepelman moet daarom steeds vaker zijn toevlucht nemen tot paardenmiddelen. Gelukkig kunnen, vinden we altijd nog wel een uitweg als we heel erg ons best doen en in de oude doos kijken. Want er zijn nog een aantal oude antibiotica die vaak wat schadelijker zijn. Maar als je daar met een goede ervaring mee omgaat, kan je die schadelijkheid voor de patiënt wel beperken. Maar we worden wel steeds meer in een hoekje gedrongen door de huidige bacteriepopulatie. U we naar een aflevering in het kader van de Dirk van Egmond... masterclass radioverslagging, vernoemd naar de begin 2008... overleden eindredacteur van KRO Radio 1. Morgen in de masterclass, na de wereldkampioenschappen van vorig jaar... lijken de Olympische Spelen in zicht voor de Nederlandse turnsters. Of toch niet? Wij hebben nu, zoals het er nu naar uitziet, met die negende plaats in Rotterdam... natuurlijk een prachtige prestatie neergeleverd. Echt onze sport verkocht, maar misschien wel wat te vroeg piek in deze Olympische cyclus. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks het paspoort van de kat van Gaddafi te zien in Breda. Eerst het ochtenduur van Henk Westbroek. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tuin, Ben. Ik ben Sinterklaas niet. Wie dat dan wel is? De enige echte, natuurlijk, om er eens met een chocolademelkslogan troebele duidelijkheid te scheppen. Sinterklaas is eigenlijk net een Rolex-horloge, in de zin dat er veel meer vervalsingen dan echte van in omloop zijn. De illegale Sinterklaas-kopieën worden nog door de stichting Brein ontmaskerd, terwijl de politiek in de breedste zin van het woord zich aan Sinterklaas-klonen de handen ook alweer niet durft te branden. In zo'n valse wereld wil ik nu ook even voor Sinterklaasje spelen en alle automobilisten een klein tijdscadeau schenken. Autobezitters moeten wel eens parkeren en de nieuwste generatie parkeerbonnetjesautomaten vragen aan de bestuurder om het kenteken van het voertuig in te tikken. Als je het kenteken niet paraat hebt, of je drukt op een verkeerd plekje op het scherm, of het toetsenbord van de parkeercomputer weigert de cijfers 0 tot 9 te accepteren, stuk voor stuk verschijnselen die dagelijks door duizenden parkeerders ervaren worden, dan sta je zomaar vijf minuten bij zo'n apparaat te klooien. Of een half uurtje als je de pech hebt vijf wachtende voor je te treffen. Nu het tijdscadeau. U hoeft uw kenteken helemaal niet in te tikken... om een parkeerbewijs te bemachtigen. Als om dat kenteken gevraagd wordt, tik dan uitsluitend een A in... en je kunt direct verder gaan met betalen. Dat scheelt u zeeën van tijd en ergernis. De reden waarom de mogelijkheid tot anoniem parkeren... zo heet dat in parkeerkringen officieel... nooit bij de instructies op de parkeerautomaten vermeld wordt... illustreert de publieksonvriendelijkheid van lokale overheden. Parkeerwachters kunnen namelijk door het scannen van uw volledige kenteken... veel sneller controles uitoefenen dan steeds maar door voorruiten te moeten waar achter het parkeerbonnetje ergens op een dashboard ligt. Om het parkeerwachters makkelijker te maken veel bekeuringen uit te schrijven... mag u, en dat is dus bewust beleid, onnodig lang bezig zijn om aan uw parkeerkaartje te komen. Maar dat hoeft dus helemaal niet als u de A op het toetsenbord weet te vinden. Graag gedaan. Henk Westbroek, morgen het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Amy Winehouse, best friend, right? Het is vier minuten voor half elf. De privéspullen van kolonel Gaddafi, die Midden-Oosten-correspondent... Harold Dorenbos uit zijn paleis meenam naar Nederland... zijn in Breda tentoongesteld. Maar onduidelijk is nog voor hoe lang, want, het Libische, want de Libische consul... wil de spullen terug, omdat de spullen van de familie Gaddafi... tot het Libisch erfgoed behoren. Michel Spekkers, goedemorgen. Hey, goedemorgen. De organisator van de tentoonstelling daar. Wat hebt u daar allemaal staan eigenlijk? Ja, zijn daar diverse spullen, ongeveer 20 kilo aan huisraad, kleding, foto's, documenten, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Klopt het dat er ook een paspoort tussen zit van de kat van de familie Gaddafi? Jazeker. De enige <laughs> dan die dat... nog rondloopt <laughs> sinds wanneer heeft een kat een paspoort nodig. Ja, dat is, uh, dat is blijkbaar zo daar. Voor mij hebben ze in Nederland ook paspoorten. Ja, wat is uw favoriete uh, stuk eigenlijk? Ja, er zijn er meerdere. Ik, uh, ik vind één wel heel sprekend. Er zijn een aantal foto's uit de Kamer van Hanne. En zijn van die kietjes die je normaal ook op je Facebook bijvoorbeeld deelt met de vrienden. Dat maakt deel mensen, deel, ja, de het maakt het heel menselijk, heel gelukkig familie. Juist. De... Heel dichtbij. Nou heeft die Libische consul heeft laten weten de spullen terug te willen. Uh, ja. uh, gaan die spullen ook terug naar Libië? Ja, uiteraard. Ik bedoel, dat is waar ze horen te zijn. Uh, de vraag is natuurlijk nog even wanneer ze teruggaan. Maar we gaan proberen deze week contact met elkaar uh, te zoeken. En ja, we zouden het natuurlijk uh, niet teruggeven. op het moment dat het duidelijk zou zijn dat ze het nagelijks zouden vernietigen. Uh, dat is precies tegen. De beweegreden in van, uh, van Harald was. Ja, die heeft de spullen meegenomen, hè? Klopt ja. Ja, waarom heeft hij dat gedaan eigenlijk? Ja, om een stukje geschiedenis te bewaren. Hij, uh, hij was daar met, uh, met de rebellen. Hè, met honderden gingen ze dat huis in, dat paleis in. Veel met klastikhof, alles kapotschietend, in de brand aan het steken. En hij zag gewoon een stuk geschiedenis voor zijn ogen verloren gaan. hij zegt: Nou, wat ik kan bewaren, dat probeer ik gewoon te bewaren. En zorgen we dat voor de naafslag, het nieuwe Libische, uh, het nieuwe Libische uh, volk dat nu uh, opstaat, ja. dat ze nog een stukje van die geschiedenis kunnen bewaren. Ja, en u, zei, uh, en u zegt, ik wil ze best teruggeven aan Libië op voorwaarde dat ze ons de garantie geven dat ze niet meteen in de hens gestoken worden. Ja, precies. Ik wil dat ze toch hartstikke zonder zijn. Ja, in de tussentijd uh, is Libië niet het enige land dat begint te touwtrekken aan deze collectie. Want ook galerieën in Leuven en New York hebben interesse. Hoe zit dat? Ja, klopt. Toen, uh, toen Harald, zeg maar zijn bericht uh, de wereld had. Ingeholpen dat hij uh, het wel expresseren. Toen hebben daar ook uh, mensen gereageerd uh, bij Harold die het daar ook graag uh, wouden tentoonstellen. Juist, met andere woorden, dit kan nog wel een reizend circus worden voordat de spullen definitief teruggaan naar Tripoli? Nou, het lijkt me niet. Ik denk uh, als de consul het nou terug zou willen hebben, dat ze na twee dagen gewoon netjes uh, naar de ambassade daar gaan. Uh, ...met ze goede afspraken kunnen maken. Ik denk dat het te vroeg is persoonlijk... ...om de spullen nu al naar Libië terug te sturen. Maar als we bijvoorbeeld hier op de ambassade worden opgeslagen... ...voor een periode totdat het daar weer rustig is... Ja. lijkt me de beste oplossing. Tot wanneer kunnen we ze zien in Breda, die spullen? Tot uh, 16 december. Tot 16 december. En loopt het storm? Nou, gisteren is het goed druk geweest inderdaad. Oh, en uh, nou, we hebben nog een paar weken... ...dus mensen kunnen nog steeds langskomen. Snel zijn als u de spullen van Muammar Gaddafi... ...de kolonel uit Libië... ...wilt zien. Hartelijk dank... Misha Spekkers, organisator van die tentoonstelling van de door Harald Doornbos meegebrachte spullen uit Libië. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. En een sneller blik op een kleine monitor in de verte... leert mij dat Ebro Oemar ergens in een bus zit in Nederland. Ebro, Goedemorgen, Sven. Ik weet niet of je het kunt horen. Ik hou even de microfoon erbij. Ik hoor een hoop uh, echo, alsof je in een emmer zit. Ik zit in een klokkenmakerij in Jouren. En Jouren is de ambachtstad van Nederland. En daar gaan we het zo meteen over hebben... over het tekort aan ambachtslieden. Met ons zometeen na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië biedt vrijdag namens Nederland excuses aan voor het bloedbad in Rawagede op Java in 1947. Nederlandse militairen vielen toen het dorp binnen op zoek naar onafhankelijkheidstrijders. Bijna alle mannen werden doodgeschoten. Met nabestaanden wordt inmiddels gesproken over een schikking. Het is de schuld van de Utrechtse burgemeester Wolfse dat Utrecht-supporters gisteren agenten aanvielen... na afloop van de voetbalwedstrijd Utrecht-Twente. Dat zeggen Utrecht-supporters. Wolfse zou niks hebben gedaan toen tijdens de wedstrijd... aanhangers van Twente vuurwerk gooiden in een vak met Utrecht-fans. Volgens Wolfse kon hij niks doen omdat er te weinig politie was. En in Bonn is een eendaagse internationale bijeenkomst begonnen... over de toekomst van Afghanistan. Deelnemende landen bespreken vandaag... hoe Afghanistan op de lange termijn gesteund kan worden. Ze zullen praten over hulp aan het land... nadat de Westerse troepen in 2014 zijn vertrokken. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Met Ebro Omar. It's brandtijd! Goedemorgen luisteraars, we staan in Jouren. We in de klokkenmakerij. Een ambacht is een vanzelfsprekendheid waar ik niet bij stilsta. En toch hebben we in Nederland rond de 1 miljoen ambachtslieden die samen een omzet van 110 miljard draaien. De vergrijzing treft de ambachtseconomie keihard. Veel ambachtelijke talenten leren het vak vooral in de praktijk... tijdens stages en op leerwerkplekken in ambachtelijke ondernemingen. Oudere meesters dragen in de praktijk en op school kennis en ervaring over aan een nieuwe generatie vakmensen. En oh, verrassing. Als we nu niet voldoende jonge mensen opleiden, ontstaat er een groot probleem op de arbeidsmarkt van de ambachtseconomie. De vraag is waarom jongeren niet kiezen voor het ambachtschap. We hebben een tekort en volgens onderzoeksbureau EIM hebben we, over, hebben we meer dan een kwart miljoen mensen nodig. Hoe gaan we dat aanpakken? Daar gaan we straks over praten. En ook u kunt met ons meepraten. Mijn vraag aan u is. We hebben al een masterchef. Hebben we ook een meester klokkenmaker, een meester timmerman en een meester loodgieter nodig... om de ambachten aantrekkelijker te maken. U kunt met ons bellen met 0800-1121. U kunt mede naar premtimeapenstaartje-ntr.nl. Twitteren naar apenstaartje-premtime-radio1. Welkom bij Premtime. It's Ik sta hier in een klokkenmakerij in Jouren. En naast mij staat Elske van der Valk. Goedemorgen. Ook goedemorgen. Dit is uw uh, klokkenmakerij, hè? Dat is samen met mijn man de klokkenmakerij, ja. Kunt u het hier eens beschrijven? Hoeveel klokken staan hier? Oh, kijk, ze gaan allemaal af. <laughs> nou, ik denk misschien uh, 80 tot 100 klokken hier beneden en boven. Heel veel. En dit zijn allemaal mechaniekjes die jullie met de hand maken. En die kasten en alles. Ja, het is een, uh, echt een heel erg aandachtsbedrijf. Dus... Met, je hebt met hout te maken, met schilderwerk en met metaal, want we maken zelf duurwerken. En we restaureren natuurlijk ook heel veel. Het is geen fabriekswerk. Nee. Ik zie hier u staan, een uw man en er is nog iemand. Ja, dat is Dennis. Dat is onze jongen die hebben we zelf opgeleid tot klokkenmaker. Dus dat is ook de bedoeling. Dus wij ermee stoppen, want ik ben al 65, dat hij straks het bedrijf overneemt. En wie kopen er klokken? Ja, wie kopen de klokken? Die komen overal vandaan. Uit heel zijn, Nederland komen mensen naar jou? Komen ze hier klokken brengen, te repareren en ook om nieuwe te kopen, ja. En zijn dat dan oude mensen of zijn dat jonge mensen? Nou, het zijn soms jonge mensen, want dan krijgen ze voor een huwelijk. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook veel, want een klok blijft. En soms zijn het oudere mensen die uh, de kinderen groot hebben. Het zijn natuurlijk niet hele goedkope klokken. Wat kost zo'n klok? Een nieuwe klok kost gemiddeld zo'n 2000 euro. En wat is de goedkoopste klok? Nou, dat maakt niet zoveel verschil. Het zit er allemaal tussen de 1500 en 2000 euro. En de duurste? Nou, dat zijn antieke klokken. En die kosten ongeveer 4000 euro. Ik had er net eentje uitgekozen die niet te koop was. Ja? ja. Mocht die van nu zijn, helemaal. man? Oh nee, ja, dat is een heel klein klokje in een etalage. Ja, precies. Dus ook heel mooi aanwachtelijk gemaakt op schaal. Ik heb er oog voor. Ja, er zijn meer mensen die erover hebben hoor. We hebben heel veel vragen na. Ik vind het uh, heel spannend. Ze gaan nu ook allemaal af. Ik ga zo meteen terug naar de bus. Dank u wel. Luisteraars, u kunt met ons meepraten. Uh, onze stelling van vandaag is... hebben we een masterchef? We hebben al een masterchef. Hebben we ook een master klokkenmaker, een master timmerman... en een master loodgieter nodig om de ambachten aantrekkelijker te maken? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mailen naar PremtimeApenstaartje-ntr.nl... of te twitteren naar Apenstaartje Premtime Radio 1. Nu eerst zijn er wat hele oude mannen die ook iets over de tijd te zeggen hebben. Time. We staan vandaag in Jouren en we hebben het over ambachten, de uitstervende ambachten. Onze stelling van vandaag is, we hebben al een masterchef, hebben we ook een master klokkenmaker, een timmerman en een loodgieter nodig om de ambachten aantrekkelijker te maken. U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800 1121, door te mailen naar premtimeapenstaatje-ntr.nl of te twitteren naar apenstaatje-premtime-radio1. Doet u dat vooral bewachten met smart op jullie reacties? Aan de telefoon heb ik hangen, Kamerlid voor D60, Boris van der Ham. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft geopperd om de meestertitel voor de ambachten wat leven in te blazen. Heb ik dat correct? Ja, dat klopt. Vorige week hadden we begroting, onderwijs, cultuur en wetenschappen ja. uh, in de Kamer. En uh, ik heb daar veel aandacht gevraagd voor het MBO, voor, uh, dus, ja, uh, waar de meeste jongeren eigenlijk in worden opgeleid. En ik heb gezegd, ja, naast um, uh, uh, excellentie in het hoger onderwijs, is er ook excellentie in het ambachtsonderwijs. En het werk wat met de handen moet, worden gebeuren, uh, moet gebeuren. En ik vind het eigenlijk heel gek dat we in het verleden wel zoiets hadden als de meestertitel. En die wordt inderdaad al wel gebruikt voor de meesterkoks. Maar dat eigenlijk voor heel veel andere zaken die met je handen gebeuren. Die excellentie, dus de hele goede ambachtelijke man of vrouw die daarmee bezig is... Uh, ook uh, zo'n titel zou kunnen, uh, kunnen krijgen. Maar zonder titel... Dat dat zonder titel kun je je vak toch ook uitoefenen? Absoluut, absoluut. Uh, wat maar, wat eh, is dan de meerwaarde? Nou, de meerwaarde is dat we eigenlijk in, uh, in, uh, in Nederland, vind ik, dat we meer waardering moeten hebben voor mensen die iets heel goeds kunnen met hun handen. Hè? Ja. Uh, en ik vind dat uh, het feit dat we voor allerlei andere zaken wel uh, de excellentie... Eruit lichten, maar juist niet met die ambacht. Dat, dat we dat niet, hebben, niet meer doen, vind ik een slechte zaak. En je zou eigenlijk dat oude, meest systeem een delen daarvan, weer moeten terugroepen. Uh, en ik denk dat dat ook een hele mooie stimulant is voor jongeren. Die ja, maar aan denkt zijn u.? Zijn over wat ze, wat ze gaan studeren. Dat ik ga u even onderbreken. Ik ga heel excellent zijn in iets wat je met je handen doet. Echt, die Kamerleden, jullie kunnen zo goed praten, maar ik ga u toch even onderbreken. Meneer Van der Ham, denkt u dat door een titel aan te koppelen, dat er meer jongeren zullen kiezen voor een, voor een ambachtsvak? Denkt u dat dat verleidelijker zal zijn? In ieder geval is het van belang om te laten zien... dat um, iets met je handen doen, dat je er ook heel goed in kan zijn. En dat, je, uh, en dat is altijd aansprekend. Een hele goede topvoetballer of een hele goede advocaat... die speelt ook, uh, spree spreekt ook tot de verbeelding. En dat zal ook zo gelden als je laat zien... dat binnen een aantal ambachten, dingen die je met je handen doet... ook excellentie te behalen valt. Dus ik denk dat dat zeker kan meehelpen. En hebben we daarvoor de minister nodig? Want de minister gaat onderzoeken of het mogelijk is. Kan, uh, kunnen ja. die ambachten het zelf niet doen? Zeker, dat was ook het voorstel. Ik heb gezegd: kijk, er zijn een aantal uh, ambachtsorganisaties um, die eigenlijk dit heel graag willen doen. En dit ook heel graag uh, willen gaan vormgeven. Van wanneer verdien je nou precies zo'n meestertitel? Maar op het moment dat dan dat is vastgesteld, hè, wat het curriculum is om tot die meestertitel te komen, dan vind ik ook wel dat zo'n titel ook waardevast moet zijn. Het moet niet als kauwgomballen verstrekt worden bij de, bij de uitgang van een opleiding. Het moet ook echt ietsje bijzonders zijn. En, en dan aan welke... ik dat de minister. Ja. Maak dan een vind zin ik denk dat maar de minister af. daar een, een, een soort van gouden randje aan moet geven. In die zin dat het dus dan erkend, erkende titel is, die dus ook waardevast is. Om welke ambachten gaat het dan? Is, het uit, is er een uitputtend lijstje voor? Nou, kijk, je hebt natuurlijk de klassieke ambachten van de klokkenmaker en de zeilmakers en dat soort zaken. Maar uh, de meesterchef, uh, de meesterpatisserie uh, heb je al. Uh, maar, maar daarnaast is ook houtbewerking. Ik bedoel, wanneer het gaat over bijvoorbeeld het, uh, uh, uh, uh, uh, he het heel ambachtelijk maken van meubels. Uh, dat, daarin zijn het ook uh, excellenties te behalen. En je moet daaraan denken. Maar het gaat wellicht ook over toekomstige uh, ambachten hoor. Ik bedoel, uh, als het dan over een elektricien is die heel klein en heel goed hele uh, uh, mooie computers weet te maken, bij wijze van spreken. Gaat maar verzinnen. Maar zorg ervoor dat de excellentie ook daarbinnen uh, gewaardeerd wordt en ook erkend wordt. Meneer Van Ham, ik heb even een beller die misschien wel iets interessants uh, heeft waar u op kunt reageren. Wilt u heel even blijven hangen? Ik ga naar mijn beller, de heer Metzlaar. Ja, met Dries. Goedemorgen, Goedemorgen. Dries. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij ervan? Nou, die ambachten die tellen. hebben een titel nodig. Wat heb je? Die ambachtslieder, die moeten we een titel geven. Nou, die titel die zijn we aan het halen. Dat is helemaal geen probleem. Tenminste, dat ik jong was. Uh, ik, ik heb aspirant gezel gehad. Ik heb gezel gehad. Geen meester. Maar ik bedoel, als je, als je meester metgelap bent, niemand voelt die titel. Dat wordt ook ga je een dubbeltje extra voor betaald als je zo'n goede metselaar bent. Dat je alles kan uh, maken. Ik ga dat eventjes aan het Kamerlid vragen. Er wordt geen dubbeltje extra betaald. Dank u wel, meneer Metselaar. Meneer Van der Ham, kijk, ja, nou, je kunt het of je kunt het niet... en je krijgt er echt niet meer voor betaald. Of is dat wel de bedoeling dat je er meer voor betaald krijgt? Nou, weet je, het punt is een beetje... de meneer die had het er al over van dat vroeger, dat meeste gezelsysteem uh, dat, dat was er, hè. dat is een beetje uit in onbruik geraakt. En terwijl heel veel mensen het onderwijs juist dat weer terug willen... Um, het tweede is, ja, um, je hebt zelfs uh, bij, bij, uh, bij stratenmakers die een prachtige patronen kunnen aanleggen, heb je ook mensen die dat nog veel beter kunnen dan, dan de andere metselaars, of de andere stratenmakers. Dus daar is ook verschil in. En ik vind dat je dat dus uh, duidelijk mag maken. En ik denk inderdaad, zoals die meneer al zegt, op het moment dat je een hele goede metselaar hebt, of een hele goede klokkenmaker hebt, die zal uiteindelijk... Niet door die titel, maar door dat wat hij kan, kan hij natuurlijk ook een betere bedrijfsvoering hebben. Zal hij waarschijnlijk ook wel iets meer betaald worden? Dank je wel. Het heeft ook met ondernemerschap te maken. Dank je wel, Boris van der Ham. Dank je dat je bereid was om even aan de telefoon te komen. Ik ga verder met mijn gasten in de bus. Ik heb hier naast mij zitten Albert Hess, de klokkenmaker. En Dennis Carines, de, nou, ik mag eigenlijk niet meer zeggen de leerling klokkenmaker, maar. Uh, nou, nee. De junior klokkenmaker dan. Ja, zoiets mag je het uh, noemen, denk ik ja. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 34. En uh, meneer Hess, hoe oud bent u? Ik ben 64. Dus, uh... Microfoon bij uw mond houden alsjeblieft. Ja, ja? ik ben 64. U bent 64 en, en u denkt, uh, nu ik uh, Dennis heb, kan ik mijn pensioen? Nou ja, dat is wel de bedoeling, dat ik volgend jaar stop en dat Dennis de er, ermee gaat. En hoe hebben jullie elkaar gevonden? Want jullie zijn geen familie. Nee, we zijn geen familie. <laughs> uh, Dennis is dus een, een, ongeveer een jaar of 20 terug bij ons gekomen. En uh, ik weet niet exact de Twintig de... jaar werk jij er al, Dennis? Nou, het is ietsje minder, maar het, is, uh, het was op uh, uh, ongeveer 1 juli 1996. En wat is er zo sexy aan het vak klokkenmaker? Uh, <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik vind het heel leuk, hoor. Ik kom daar binnen en ik stap een andere tijd in. En het klikt en het tikt en het is mooi. Ja, ja en, en als je heel veel gevoel hebt voor, uh, voor mechanica en dat wil je heel graag uh, beoefenen... Ja. dan is dit een zeer... Uh, Zeer leuke bezigheid. Ja, ja, het, het lijkt me ook een bezigheid. Maar meneer Hess, u verdient hier uw brood mee. Ja, klopt. En, en dat is mogelijk, ook in deze tijd nog. Ja, dat is best wel. als je een goed product maakt. En daarnaast repareren en restaureren we heel veel. En daar is best geld in te verdienen. En zonder de steeds... meestertitel kunnen we, best, kunnen we heel goed rondkomen. Ja, wat vindt u daarvan, van die meestertitel? Zou u dat aanspreken? Nou, in principe wel. Maar je wordt er dus... Een... Als ondernemer dus niet beter van, denk ik. Je hebt alleen iets meer status dat je dan je kan, uh, meester kan noemen. Maar, uh... Ik heb aan de telefoon Sjaak. Goedemorgen Sjaak. Goedemorgen. Wat vind jij ervan van die meesterstitel? Moet dat uh, ingevoerd worden voor de ambachten? Nou, ik vind het een beetje onzin. Uh, de regering heeft nu, uh, ik denk tien jaar, misschien vijftien jaar geleden, ingevoerd dat iedereen zomaar een bedrijf kan beginnen. Ik ben, ik ben huisschilder, ik heb daar uh, zes jaar avondschool voor gedaan, drie avonden per week. Ik is dus een oude kerel, want uh, tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar uh, je kan nu naar de Kamer van Koophandel gaan, dan kan je inschrijven als schilder, uh, architect, uh, maakt niet uit, uh, makelaar. Je kunt het gewoon worden? Kan, uh, je... Je kan het gewoon worden. Je in de kamer, dus, maar voor mij als ja, consument lacht. is het misschien wel handig. Als ik weet dat jij de meester bent. En niet je zomaar hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Is het misschien wel handig dat, dat er zo'n titel is. Dan kies ik misschien wel nou, voor de meester. Ja, misschien. Maar het is veel handiger uh, als, je, als je een schildersbedrijf uh, inhuurt. Dat je weet dat het een vakman is. Die, dat hij die ervoor geleerd heeft, en dat hij weet wat voor producten hij gebruikt. en hoe die, hij hoe die een versysteem op moet bouwen. Dat is, handiger, dat is veel handiger dan een meestertitel. Het is mooi hoor, een meestertitel. Ik heb hem zelf niet. Ik had hem graag gehad, maar ja, dat kon toen, toen de tijd niet met leren en zo. Maar ik vind het, ik vind het belachelijk, dat, dat, of belachelijk, dat is overdreven, maar ik vind het onzin om nu een meestertitel te vragen. Vraag hm. iemand of die vakman is, of die daarvoor geleerd heeft... Ja. Uh, dat is veel belangrijker, denk ik. Ik ga dat ook aan de klokkenmakers hier vragen. Dankjewel, Sjaak. Dennis, zou jij zo'n meestertitel ambiëren of zeg je het maakt me helemaal niks uit? Uh, ik, ik denk dat je een meestertitel, uh, dat zou heel mooi zijn, maar dat is iets wat op papier staat. Hoe je... word je klokkenmaker? Is daar een school uh, door, voor? Nee, ja, daar is een school voor. Heb je die gelogen? klokkenmaker? Nee, nee, nee, nee, ik heb het uh, geluk gehad dat ik heel goede mensen om me heen had op het bedrijf. Uh, ja. door omstandigheden moest ik ook heel snel ontwikkelen. En heel snel... Uh, uh, het nou vak ja. zelf eigen maken. Ja, ja. Ja. en uh, gelukkig uh, was ik ook best wel vol zelfvertrouwen toen ik uh, binnenkwam lopen. Moet je daar talent voor hebben of moet je daar kleine handen voor hebben? Om, nou, je want moet, je hebt niet je, echt kleine handen. Het is toch allemaal mechaniek. Uh... Ja, je moet wel inzicht hebben en doorzettingsvermogen. Dat is het allerbelangrijkste. Zo'n opleiding, dat is... Nou als, je, ja. als je inzicht hebt in, in techniek, kan je echt klokmaker worden. Maar je ja. moet wel willen. Ik heb meneer Van Haren aan de lijn. Goedemorgen, meneer Van Haren. Goedemorgen. Wat vindt u ervan? We moeten uh, de meesterstitel weer in uh, gaan voeren voor de ambachten. Ja, daar ben ik helemaal voor. In en wat is uw vak? In de omringende landen kennen we die titel uh, nog steeds. Ja. En uh, alleen, ik wil wel waarschuwen voor dat als je de titel gaat invoeren... je ook de eisen moet gaan invoeren. Net als in de ons omringende landen. En dat betekent dat het niveau van het vakonderwijs enorm opgevijzeld en wat is. En wat is uw vak? Wat doet u? Werkt u ook met uw handen? Uh, ik ben een ambachtelijke trappenmaker. Wauw. Uh, maar ook ja, gewoon bouwkundige. Ik hoor dingen waarvan ik niet wist dat het bestond. Een klokkenmaker, een trappenmaker. Ja, die dingen die bestaan nog steeds. En ik zeg altijd timmeren doe je vooral met je hoofd. En pas op het laatst met je handen. En het grote probleem in het vakonderwijs is dat... Uh, nou, en ik durf de stelling aan, en ik weet wel dat de helft van de docenten nu in de fik vliegen... Die maar de helft we hier niet van de dus docenten meer. zijn ongeschikt voor hun vak. En dat betekent dat als jij dus een meestertitel moet gaan invoeren... dat in principe alle docenten binnen het vakonderwijs die titel ook waard zouden moeten zijn. En we zullen moeten beginnen dus met de docenten op te leiden... En het niveau op dit moment in het vakonderwijs... gaat alsmaar uh, lager en lager. Kunnen leerlingen niet. Dat worden gewoon hele onderdelen. Zoals mij vak trappen verdwijnt uit het vakkenpakket. Ja. En in plaats dat je de lat steeds hoger gaat leggen... waardoor de leerlingen uitgedaagd worden... en zien wat een schitterend vak dat is... Ja, krijgen ze een soort flutopleiding. Daar zijn ze niet meer in geïnteresseerd... Laten ze liggen, stappen ja. ze eruit, uit de opleiding. Nou, dat is allemaal doodzonde van de energie. Plus dat je je vakmensen kwijtraakt. Dank u wel, dank u wel voor uw bijdrage. Ik krijg een tweet binnen van architect Kees, Kees Vermeulen. Hij zegt, het tekort aan ambachtslieden is zo weg als een ambachtsman net zoveel verdient als een manager of een kantoormedewerker. In mijn beleving doen ze dat ook. Al die mensen die voor mij in mijn huis werken, die klussen zich helemaal ziek. En ik betaal me ook helemaal ziek. Uh, ik heb in de bus ook um, Jan Benedictus, wethouder onderwijs van de gemeente. Nou, dit kan ik echt niet uitspreken. Skarsterland? Ja, heel goed. Skarsterland, goedemorgen. Welkom. U vindt het wel heel belangrijk dat jouw ambachtstad is? Ja, zeker. Het is uh, heel goed voor de, en de recreatie en voor de werkgelegenheid. Uh, wij draaien in het land voor een groot gedeelte met zzp'ers. En daar uh, hebben, uh, nou, vaklieden, die zijn vaklieden heel belangrijk bij. En wat vindt u van het plan van Boris van der Ham om vaklieden een meesterstitel te geven? Ja, het is een beetje symboliek. Ik denk dat het niet genoeg is. Je moet ook maatschappelijk draagvlak hebben en dat de maatschappij het belangrijk vindt dat er vaklui komen. En maar dat vinden we, we toch ook, want we hebben ze eigenlijk allemaal nodig. Iedereen heeft ja. een schilder nodig, iedereen heeft een trappenmaker nodig of een nou ja, wat had ik laatst een traploper meneer had ik. Okay. Die nou, stond ook nog. Ja, dat is wel zo. Uh, als je ze nodig hebt, waardeer je ze. Maar het is vooral de opleiding die het moet doen. Je moet al vroeg beginnen met kinderen bewust te maken van techniek en, en, en, en vakwerk. En je moet daar mee doorgaan in het VMBO en het MBO. En je ziet tegenwoordig dat iedereen die wil doorleren, VWO is belangrijk... en daarna arts- en uh, geneeskunde doen. Maar wat die architect net tweet, die zegt van... Uh, ja ze zouden gewoon net zoveel moeten verdienen als kantoormedewerkers. Is dat niet ook belangrijk, de vergoeding die, uh, die vak die vaklieden krijgen voor wat ze doen? Ze werken met hun handen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, je krijgt misschien dan wel Russische toestanden. En dat hadden we ook al met dokter. Wat zijn Russische toestanden? Nou, even uitleggen. Uh, Rusland had een overschot aan artsen en advocaten en, en architecten. En te weinig vaklui. En uh, op een gegeven moment verdienden loodgieters en dergelijke... verdienden meer dan een dokter en een arts. En wanneer was dit? Nou, dat is, uh, pa, dat, dat is bijna nog zo. Ja, maar dat, dat is toch helemaal niet erg? Als die mensen nou meer verdienen, als loodgieters nou meer nee, verdienen? Nee, vind ik ook niet erg. Nee, nee. maar het, het geeft gewoon een krapte in de, uh, op de markt uh, aan. Dennis... Je ja, gaat die klokkenmaker over, klokkenmakerij overnemen. Het is niet alleen een vak wat je moet beheersen, maar je moet ook opeens ondernemer worden. worden of zie ik dat verkeerd? Ja, maar het is natuurlijk wel zo als je al, al 16 jaar in deze ondernemer rondloopt. Ja. En uh, goed luistert en goed kijkt van wat de klanten willen. Uh, dan is het eigenlijk niet zo uh, ja, heel erg moeilijk om, om ook ondernemer te zijn. Maar ik dacht eigenlijk van dat een, een vakman... een sliet dat hij echt met zijn handen bezig wil zijn... en dat hij die rompslomp van die ondernemer er niet omheen wil hebben. Nou, nee, dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar in Nederland is het nou één keer zo... als je een onderneming wilt overnemen... dan komen er ook andere uh, dingen bij kijken. Hey, gelukkig zijn daar ook weer uh, uh, meesters in... die dat ook weer kunnen begeleiden. Dus, uh. Ik heb aan de telefoon mevrouw Broekhoven. Goedemorgen, mevrouw. Zegt u het maar. Goedemorgen, goedemorgen. Zegt u het uh, maar. Ik wil, ik wil graag zeggen dat ze niet eens naar diploma's vragen... Vakmensen die worden alleen maar aangenomen via uitzendbureaus. Ik noem het de uitzendmafia. Maar er wordt niet naar je diploma's gevraagd. En, en ze kijken alleen maar, kan je twee keer zo hard werken als een ander? En, en, en vakmensen en hoe weet u worden dat? niet meer gewaardeerd. Hoe weet u dat Dat vakmensen niet meer gewaardeerd worden? Omdat ik, omdat ik uh, 18 jaar geleden een, een man ben tegengekomen die uit Marokko kwam. Prima papieren had, HCS uh, uh, en, en alle... En 25 jaar ervaring heeft hij nu. En hij kan alleen maar werken via uitzendbureau's. En, en, de, en de, de, de bedrijven die klagen dat ze geen vakmensen kunnen krijgen. En ze komen ook niet van de scholen af. Want dat is al terecht gezegd. Ze komen niet van de scholen af. En nu heeft hij een, een, een arbeidsongeval gehad. Hij kan makkelijk zijn vak doorgeven. En hij heeft eigenlijk de papieren. Maar hij, kan, hij komt niet voor de klas. En dat vind ik het schandaal. Mensen, de vakmensen worden niet meer gewaardeerd. Dank u wel, mevrouw Beleiden. Broekhoven. Ik ga eens even aan de wethouder vragen. Jan, herkent u dit? Vaklieden worden niet gewaardeerd. En er wordt toch niet aan diploma's gevraagd, naar diploma's gevraagd. En ja. ik moet eerlijk zeggen, ik vraag ook niet naar diploma's. Ik wil gewoon voorbeeldwerk zien. Ja, dat is misschien wel moeilijk. En dus moet de waardering voor het vak... die moet misschien nog veel groter. Dat men inderdaad zegt... we vragen naar het diploma, we vragen naar de meestertitel... dat dat meer gewaardeerd wordt. Maar zou uh, ik vraag het eventjes aan uh, meneer Hess. Als, ik ben de klant. Um, zou u het waarderen als ik zou zeggen van mag uw diploma's zien? Nou, uh, die vraag wordt nu niet gesteld. Het, het gaat veel meer om maak je een goed product. En uh, als je het over het vakmanschap hebt. Het is wel belangrijk dat je uh, diploma's hebt eventueel. Maar het gaat veel meer om wat je maakt. Dat er waardering voor is. En dat het In... gekocht wordt. En dat het gekocht wordt. Dat, dat is voor het, uh, een klokkenmaker, voor een schilder of wie er ook maar veel belangrijker. Heeft u ooit de vraag gehad van heeft u een diploma? Nee. Het, uh... En als er naar gevraagd zou worden, wat zou u dan zeggen? Nou, dan uh, zou ik ze opzoeken. U heeft ze wel? Ja. ja. <laughs> Dennis, heb jij diploma's? Nou, ik heb, ik heb niet echt uh, een klokmakersdiploma, maar ik heb wel uh, LTS en MTS uh, metaalrichting uh, gedaan. En is jou ooit gevraagd van heb je een diploma? Uh, er is mij wel gevraagd van waar heb je dit vak geleerd. Oh, ja. En ja, dan zeg ik altijd hier. Dus en dat is, is het bedrijf. Dus eigenlijk de mensen en de omgeving waarin je je vak leert... dat geeft al voldoende vertrouwen, meer dan ja. een papiertje. Nou ja, goed, op een gegeven moment... de klant kan ook bij ons in de winkel een productie hangen. Dus ik denk dat dat al genoeg zegt. Meneer Hess, uh, u heeft kinderen? Ja, ik herken dat, maar het is ook zo. Dus uiteindelijk moet, uh, moet het, uh, het bedrijf waar je komt... Daar kan je veel beter het vak leren ja. dan dat je op een school zit... maken een uh, uurwegmakerschool. Ja, dan... daar, daar leer je het heel, uh, heel anders dan in het bedrijf. Hè? Wat vindt u dan eigenlijk van dat plan van Boris van der Ham? Die vindt dat er maar titels moeten komen. Want ik ben eigenlijk wel op boelijn. Ik wil ook gewoon iemand die wat kan met zijn handen in plaats van een papiertje. Ja, maar uiteindelijk zegt die titel zegt niet zoveel. Het gaat veel meer om uh, de dus... uitstraling van, van wat je doet en wat je, wat, wat je maakt. en dus het is eigenlijk stemmingmakerij weer van de politiek? Nou, lijkt me wel een beetje. Heeft u kinderen? Ik heb drie dochters. En die dachten, ik ga niet die klokkenmakerij overnemen? Nee, de, alle drie hebben ze in Groningen gestudeerd. En dat, vanuit jou ga je naar Groningen. En daar zijn ze alle drie blijven hangen. Dus. En vindt u dat niet vervelend? Nee, ik, uh, ja, het heeft misschien een voordeel dat het, uh, een van je kinderen doet... maar. Uh, die hebben dus, je moet hun niet in die richting drukken. He, ze moeten iets doen wat ze dus zelf uh, graag willen. En niet wat uh, vader of moeder wil. Dank u wel. Is er nog een famous last word, uh, Dennis, wat jij wil zeggen over je klokkenmakerij? Wanneer ga je het helemaal uh, overnemen? Nou, De bedoeling is uh, volgend jaar 1 mei. Volgend jaar 1 mei? Ja. Heel spannend. Ik wens ja. je heel veel succes. Nou, dat gaat zeker lukken, denk ik. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ik was nog nooit in de klokkenmakerij geweest. Laat staan dat ik in Jouren was geweest. Het is waanzinnig. Het is ook heel spannend om te zien uh, dat er gewoon echt met handen gewerkt wordt. Je ziet verf, je ziet de kasten, je ziet de platen, je ziet de wijzeplaten. En alles kan gemaakt worden. Ik hou daar heel erg van. Ik wil mijn uh, gasten in de bus bedanken. Jan Benedictus, Dennis Carines en Albert van Hes. En mijn gast aan de telefoon, Boris van der Ham. Hartelijk bedankt. Ook dank aan de luisteraars voor jullie mails, de tweets en de telefoontjes zonder jullie geen uitzending. En natuurlijk het geweldige team dat al meer dan een week achter mij staat Premtime te produceren. Dat is voor de techniek. Vandaag Bart Daatslaar, de redactie Rien Aarts en Fatima Baya... En vandaag voor het eerst in functie als redacteur Jeroen Schaaprok. Productie Hans Twint en Momo Zarou. De eindredactie was in handen van Barbara van der Klis. Na het nieuws is hier Felix Murders met de gids. Ik wens u al een hele mooie week. Morgen is ijs en wederdienende onze schil Surinamer Prem er weer. Ik wens jullie heel veel plezier. Fijne week. Listen That little old clockmaker from Connecticut Sam was slick as he could be The super salesman type was he And quality was not his middle name But just the same He would gladly show his items Tell how the Joneses buy them But the time that they kept then Is not the time they keep today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 Stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen naar Radio 1. Ja, we kunnen. Ja, Het gaat lukken. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Patrick en ik ben Maatje van Stief. Hij heeft multiple sclerose, een, uh, een zenuwziekte. Als Maatje van Stief doen wij elke vrijdag leuke dingen. En dan gaan we naar het strand, naar de kunstgalerie, uh, een kop koffie drinken. Gewoon de normale mensen dingen. Hij is in staat om, terwijl het minder wordt en slechter wordt, toch positief te zijn. Dat vind ik knap. En dat vind ik voor mij een les. Als maatje kunt u bijvoorbeeld erop uitgaan met een minder valide. We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk voor alle projecten op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. Mijn vermogen zit in mijn bv voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de bank.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 De post over uw AOW voortaan digitaal ontvangen, ga naar svb.nl. Dit is Radio 1.